Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaan die verdacht wordt van het besturen van de snikhete vrachtwagen... waarin tientallen migranten dood werden gevonden... kan levenslang en mogelijk de doodstraf krijgen. Justitie in Amerika heeft hem aangeklaagd voor mensensmokkel met de dood als gevolg. De man probeerde maandag aan zijn arrestatie te ontkomen... door zich voor te doen als slachtoffer. Met inmiddels 53 doden gaat het om het dodelijkste incident door mensensmokkel ooit in de VS. De migranten komen onder meer uit Mexico, Guatemala en Honduras. De politie heeft gisteravond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. Daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft in Apeldoorn boeren tegengehouden die onderweg waren naar het politiebureau. Ze wilden mogelijk boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege protesten. Maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. Er werd een noodverordening ingesteld waardoor een grote politiemacht wegen kon afsluiten om boeren klem te zetten. In Geldermalsen was gisteravond ook een protest met trekkers bij het distributiecentrum van Albert Heijn. En eerder op de dag waren er opnieuw boerenacties op snelwegen en bij provinciehuizen. En op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de derde ronde. Hij won in vier sets van de als vijftiende geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de derde ronde. Hij verloor in drie sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Het weer, het is ongeveer 15 graden. Overdag eerst veel zon, en later flinke regen en onweersbuien. Voor de buien uit worden 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Gone. so don't talk just kiss we'll be on words and sound don't talk just kiss let your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 Oh,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 It's house. Awesome. Too shrewd to flow the interlude Sustaining paid the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 I'll recall.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 Hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Stay the night. Bottom line. Zich onbemoed te gaan. Kijk in de ogen en zie de cellen.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 Ik mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest, op nooit geweest. Ik ben mezelf niet nog nooit geweest.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 from the- Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6.